4 uur Herman vriend met het nos journaal Een driemaster met 30 mensen aan boord is vanmiddag in de problemen gekomen bij Terschelling. Het schip maakte 30 kilometer ten zuiden van het eiland water. De Koninklijke Reddingmaatschappij heeft met twee reddingsboten de 28 passagiers van het schip naar Terschelling gebracht. De kapitein en zijn maat bleven aan boord. De driemaster is inmiddels naar de haven van West-Terschelling gesleept. Het is nog niet duidelijk waardoor het schip water maakte. Een grote brand in Drachten heeft in het centrum van de Friese plaats tot een verkeerschaos geleid. Het verkeer staat muurvast doordat belangrijke kruisingen zijn afgezet voor de brandweer. Het vuur woedt in een voormalige keukenwinkel aan de rand van het centrum. De rook is tot in de weide omtrek te zien. Omwonenden is geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden. De man die dinsdag dood werd gevonden langs de A1 bij Stroe is een 40-jarig inwoner van Deventer. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Uit sectie is gebleken dat de man al een week dood was. Hij is overleden aan ernstig hersenletsel, vermoedelijk na een ongeval. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur zag het slachtoffer dinsdag in zijn achteruitkijkspiegel. De man lag onder struiken in de middenberm van de A1 en had geen identiteitspapieren bij zich. In navolging van het Franse tijdschrift Closer gaat ook een Italiaans tijdschrift de topless-fotos van Kate Middleton publiceren. Het blad Key heeft gezegd maandag groot uit te pakken met een fotoreportage van 26 pagina's. De cover van het blad werd vandaag alvast onthuld in Italiaanse kranten en tv-programma's. De Britse prins William en zijn vrouw Kate kondigden gisteren aan dat ze een rechtszaak aanspannen tegen Closer. De twee vinden dat hun privacy is geschonden. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 10 graden. Morgen droog, avond toe zon en ongeveer 20 graden. De dagen daarna wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie door werkzaamheden op de A10 ring Amsterdam-Noord richting Zaanstad... tussen Kadoelen en knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Bij Rotterdam-Krooswijk is de rechte rijstrook dicht, daar staat een auto stil. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch voor het knooppunt Vught staat 3 kilometer. Uw oude parketvloer weer als nieuw?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 Opium, het cultuurmagazin van de Avel. Hans Smit. Goedemiddag, nog een half uur vanuit Carré. Uh, Voordat ik het vergeet, ik geef u nog even de, de, het adres van onze site, opium.afro.nl. Want er staan uh, leuke filmpjes op. Onder andere van uh, Film by the, the Sea, het uh, filmfestival in Vlissingen, uh, waar ik het met Jan van Mersberg over had. Op het festival is ook aandacht voor de bijzondere jazzfilmcollectie van Steve Wante, die veel jazzmuzikanten persoonlijk heeft gekend. Deze Belg, uh, denk daarbij aan uh, Duke Ellington, Louis Armstrong. Op onze site, opium.afro.nl, is een kijkje op de zolderkamer van Steve Wante te zien. En bovendien uh, nog iets anders over Eddie Terstal. Want uh, van hem is ook een filmpje te zien uh, van de muis Godfried... die in de film Deal ook een prominente rol speelt. Die muis leidt een geheel eigen leven. Kijk daar ook vooral voor op opium.avro.nl. We gaan naar Mark Brasser in het, uh, het Westerpark. Want daar wordt uh, nog steeds getennist. Uh, de Davis Cup Nederland-Zwitserland. En het was heel verrassend. Uh, ging heel goed met Nederland, hè? Het ging inderdaad uh, heel goed, Hans. Een 2-0 voorsprong in sets voor uh, Nederland. 6-4 en 6-2 in de eerste twee sets. Ja. En toen moest er uh, wat gebeuren, vond uh, de Davis Cup-captain van uh, Zwitserland... Severin Luthi. Hij heeft ingegrepen. Hij heeft tegen Federer, die in de eerste twee sets op rechts stond... Uh, gezegd van, nou, ik ben, daar ben ik niet tevreden over. Ga jij nu maar op links staan. Dat betekent dus dat Wawrinka ook van helft is gewisseld. Nou, dat pakt in de derde set pakt dat, uh, beter uit. Zwitserland uh, speelt beter, speelt ook meer gedreven. De Zwitsers moeten natuurlijk ook in deze set. Als ze deze set verliezen ja Dan verliezen ze de partij en, en moet Federer morgen in ieder geval weer terugkomen voor een single tegen Robin Hazen. Nou, dat willen ze eigenlijk niet. Ze hadden gehoopt op, op, op een 3-0 overwinning. Zodat morgen de reservespelers zeg maar, in actie kunnen komen. Dat Federer dit weekend, wat toch al niet helemaal past in zijn schema op dit moment, dat dat niet onnodig lang wordt. Maar goed, het is, het is spannend. De wedstrijd is nog niet gespeeld. 6-5 in de derde set in het voordeel van Zwitserland. Ja, De, de service van alle spelers lopen goed in deze derde set. We hebben nog helemaal geen breakpoints gezien, geen breakkant. Maar nu dan de eerste in het voordeel van uh, Zwitserland. Royer en die serveert op uh, Federer. En dan gaat het punt gaat naar uh, Zwitserland. Ja en dan is die derde set is zomaar gespeeld. En dan wint Zwitserland die derde set met uh, 7-5. De hele set geen vuiltje aan de lucht. Niks aan de hand voor Nederland. Eén breakpoint tegen maar in die hele set. Aan het einde van die set bij 6-5 in het voordeel van Zwitserland. Federer pakt het punt. Samen natuurlijk met Wawrinka. Maar het was hoofdzakelijk Federer die goed was in deze rally. Die het initiatief had in deze rally. En dat betekent... Dat betekent dus dat er een vierde set gaat komen. Nog niks aan de hand natuurlijk voor Nederland. Ze staan nog altijd 2-1 in voor in sets. Er komt dus een vierde set. Ja, dankjewel Mark Brassen. Straks in het uh, Sportforum uitge uitgebreid uh, aandacht. Uiteraard voor deze wedstrijd. Dus het vervolg van deze wedstrijd. De Davis Cup tussen Nederland en Zwitserland. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met singer-songwriter Tim Knol... maar hij is nog niet onderweg, hij zit nog wel lekker thuis. Uh, hij heeft zijn ta tasje gepakt, zijn gitaar ingepakt... om vanavond uh, op uh, 24 uur cultuur in Rotterdam te spelen. Tim, waar ben je nu? Gewoon uh, op de bank? Ja, ik, ben nog, ik ben nog thuis inderdaad. Uh, het is een laat ontredetje vanavond. Dus ja, ik kom niet zo vroeg weg. Nee, want het is ergens tussen de kwart over elf en kwart voor twaalf, geloof ik, hè? Ja. Ja, het en? is uh, best, uh, best laat, ja. Ja. Oh, ja, dat klinkt alsof je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Ik heb er heel veel zin in. Oh, toch ik heb wel? In, ik, heb, ik heb het er niet gespeeld. Of niet echt. Ja, af en toe doe ik eens een optredetje. Ja. Maar niet, ja, niet, niet heel veel. En uh, elke optreden wat ik nu doe is uh, ja, is gewoon lekker om te doen. En, uh, ja, nee. Ik ben een nachtmens hoor. Dus voor mij is het eigenlijk best wel vroeg. Ja. <laughs> zeg, uh, heb, heb jij nog bepaalde eisen voor, uh, voor uh, plekken waar je optreedt? Dat je zegt: van Ik wil, uh, weet ik veel, paarse Smarties in de, in de kleedkamer. Of uh, champagne van een bepaalde temperatuur of niet? Niet. Nee. Kijk, ik hang er ook vanaf. Ik met een band optreden dan wel. Dan wil ik wel. Het gewoon een rijdertje. Maar ik moet vanavond alleen spelen, solo, op een hele gekke plek, op een bouwput, op Rotterdam Centraal. En daar, heb ik ook geen kleding aan. Je moet improviseren. Het klinkt overigens alsof je nu al in een bouwput zit. Maar hou die telefoon een beetje bij het raam. Dat scheelt misschien. Sorry. Ja, ja. Sorry jou. beter? Ja, absoluut. Stukken beter. En die bouwput, heb je daar een podium of zit je echt in de put? Ik, heb eigenlijk, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik dat we echt in de put zitten. En uh, er staat een kleine geluidsinstallatie in een gesprek voor 60, 70 mensen. Mm het -hmm. dus wordt een heel intiem uh, optreden. Op een unieke locatie. Ja. Ja, dat... Je zijn net, net van van uh, je, je, je treedt wat minder op. Er waren ook een tijdje. Uh, was je zelfs een plan om, om het helemaal wat rustiger aan te doen. Is, ja. is dat nog steeds het idee van ik bouw het een beetje af, dat muziek maken of toch niet? Nou, het is helemaal niet zo. Ik heb meer nu dit jaar is gewoon rustig jaar qua optreden. Uh -huh. maar... Dat ik iets meer ging doen als dus ik met fotografie uh, ja. bezig zou gaan. Ja. En dat heb ik ook gedaan afgelopen jaren en ik ben even goed nu alweer druk bezig met de week. Uh, ja. Het kibbelt toch weer enorm en uh, ik ben er maar lekker bezig. Nou, heel fijn. Laat het vooral doorkribbelen. Uh, veel plezier vanavond in, in Rotterdam, daar uh, vlakbij het uh, Centraal Station. Het is overigens uitverkocht die tour, geloof ik, hè? de 24-uur uh, cultuur in Rotterdam. Het ja, zou kunnen, ik weet het echt niet zeker. Ja, dus je zou het niet... zelf kunnen kijken. Ja. Dus je hebt vanavond in ieder geval een volle bak. Uh, en we houden jou in de gaten via timknol.nl. Tim, heel veel succes en een goede reis straks. Dag. Dit is Opium. Volgende week is uh, opium uh, te horen, maar dan niet op onze gewone tijd tussen half drie en half vijf, maar s'avonds tussen, tussen zeven en negen. En we zitten dan in een volgepakt stedelijk museum hier elders in Amsterdam, dat na een verbouwing namelijk uh, open gaat na acht jaar uh, dicht te zijn geweest. Een documentairemaker Roel van Dalen, die had het voorrecht om, nog, uh, om door een nog maagdelijk leeg en wit museum te dolen. En dinsdagavond is zijn poëtische documentaire De Hartslag van het Stedelijk te zien op Nederland 2. Dat, dat moet... Ik, een gebouw. Dat, dat moet geweldig geweest zijn, Ro, om daar rond te lopen. Ja, dat was echt geweldig. Ja, wacht, ja, je microfoon staat niet open. We beginnen even overnieuw. Oké. Okay. Ja. Ga je staat aan. hij open? Hij staat open. Het was geweldig. Ja? Nee, ik was er natuurlijk ook negen jaar bijna niet geweest. En als je dan die trap, die beroemde trap weer opgaat... waar je als het ware opstijgt naar de kunst, naar de hogere kunst... en dan dat lege museum aantreft... Ja. dat inderdaad een maagdelijk lege museum... en uh, dat je dan dat museum met een paar kunstwerken zelf mag inrichten. Was, was, dat was een goddelijk gevoel. Ja, wist je ook meteen dat je het op die manier wilde gaan aankleden? Dat ja, was wel bedacht, ja. Het was bedacht. Ja, ja maar ja. Ik, ik wist nog niet precies toen ik er weer voor het eerst in kwam... Uh, welk kunstwerk we in welke zaal zouden neerzetten of ophangen. Dus je bent een beetje de conservator van het lege museum geweest. Zo voelde ik me echt, ja. En maar het allermooiste was natuurlijk nog dat je daar rondloopt... en dat je beseft dat je dat nooit meer meemaakt in je leven. Hm. Zo'n leeg museum. Ik heb er ook doorheen gejokt. Gejogd? Ge een keer geloof. of elke dag? Of, nee, nee, één nee. keer. Echt. Gewoon om, nee, dat geham of, uh, om dat ook uh, mee te nemen. Ja, dat was een geweldige ervaring. Ja, ja. Van, heb je, is het ook daardoor dat alle shots die je gemaakt hebt, dat daar een verzekere zekere beweging in zit? Heeft dat met de jogger te dat maken? Dat heeft niet met de jogger te maken. Nee, nee dat was allemaal bedacht. Ja, ja, ja, ja. ja. Want dat is mooi. Je, je hebt uh, drie uh, mensen, deskundigen, die je uh, aan het woord laten Anna Tilroe uh, de, destijds voor de volkskant uh, uh, criticus op het gebied van beeldende kunst. Mm -hmm. uh, Jim Lamoré, ja. die ook uh, bij de Avro actief is geweest. Uh, en Hans nou, toch jager, ja. die voor ons en voor de NRC uh, over beeldende kunst schrijft. Um, deze drie uh, geven een beeld ook van de directeuren... die na de oorlog uh, leiding aan het stedelijk hebben gegeven. Was dat ook een, een, een, iets wat je al bedacht had? Ja, ik had een paar mensen nodig natuurlijk die het zouden ja. vertellen. Maar eigenlijk is het begin anders. Het begin was eigenlijk dat ik dacht van... Een film over het Stedelijk Museum zou mooi zijn, maar hoe doe je dat? Mm -hmm. En toen begon ik na te denken over de rol van een directeur. En die zijn natuurlijk voornamelijk bezig met het op orde houden van de collectie. Het is een hedendaags museum, dus er moet aangekocht worden. Ja, ja. En eigenlijk zijn ze altijd op zoek naar het ultieme kunstwerk, om dat aan te kopen. Het kunstwerk wat alles vertelt. Wat en de koers en de identiteit van het museum bestendigt. Wat iets vertelt over de stand van de contemporaine kunstgeschiedenis. Uh, uh, ze willen ook plassen in de hoek. Hè? Ze, willen, uh, ze willen hun eigen smaak ja, achterlaten. Dus het ja, moet ja. iets over de tijdgeest vertellen. Dus van die vijf naoorlogse directeuren... de zesde is nu in dienst. En wat zij allemaal van plan is... dat ligt nog verborgen in de schoot van de ja, toekomst. Ja. Ja. Uh, en van die vijf andere directeuren... hebben we één kunstwerk uitgekozen... Uh, wat we ook in de zalen hebben neergezet. Eén kunstwerk per zaal. En uh, na aanleiding van de verhalen van die, uh, van die kunstwerken... heb ik geprobeerd de naoorlogse geschiedenis van het museum die ja. natuurlijk meer dan zes decennia omvat ja. te, te portretteren. Ja. Ja. Wat voor lijnen ontdekte je dan? Je, we, we beginnen met Willem Sandberg vlak na de oorlog. Ja. Uh, Karel Appel die daar ja. natuurlijk een belangrijke rol met ja. Cobra uh, die, ja. die daar de ruimte ook krijgt in dat museum. Ja. Ja, ja, Willem Sandberg was een jonkheer. Hij was van Adel, maar hij was een man met een met een Sterk socialistische, zo niet uh, communistische inslag. Mm -hmm. En hij wilde eigenlijk dat kunst voor iedereen was. Iedereen moest naar binnen. Hij zet ook planten neer in het museum. En je zag ook op zondagmiddag, en niet alleen de gezinnen uit Zuid... maar gezinnen uit het hele centrum met jonge kinderen die het museum inkwamen. Mm -hmm. Kunst was voor iedereen. Ja. Het was geen hoge tempel. En de volgende... Edith Wilde. Edith de Wilde... Ja. De wilde die had juist, die stelde de erezaal in, bovenaan die trap. Dus wat ik net al zei, je steeg op naar de kunst. Ja, ja. En het was losgezongen van de maatschappij. Dat je moest niets... er moeite voor doen ja. om, om toch vooral ja. te begrijpen wat de kunstenaar ja. bedoelde. En ja. zo zit er eigenlijk een soort van golfbeweging of conjunctuur... in, in al die directeuren die er geweest zijn, die allemaal een andere opvatting Aha. hadden over kunst. Ja, want uh, laten we bijvoorbeeld uh, de directeur die daarna kwam volgens mij, Wim Beer. Is Wim Beer. De, de volgende. Die uh, uh, kocht een werk aan van Jeff Koens. was een kunstenaar die, die uh, zich uh, liet portretteren met uh, zijn grote liefde, uh, porno-ster Chicholina. Ja. Uh, Ushering in banality is zo'n werk. Ja. Uh, kun, kun je dat beschrijven? Het is een varkentje. Ja, het is een dat... varkentje. En, en dat, dat zo is een soort porseleinenvarkentje. Ja, wat je ja. eigenlijk, uh, zoals Jim Lamoré, een van degenen die, die in de film worden geïnterviewd, zegt... dat had net zo goed bij tante Annie op de schoorsteen kunnen staan tussen de plastic rozen. Ja. Als het niet zo groot was geweest. Ja. Want het is beetje, een heel... beetje kitsch is het bijna. Ongelooflijke kitsch, ja. ja. Maar ja. is dat een belangrijk kunstwerk geweest? Nou, toen wel. Mm -hmm. in, in de jaren tachtig wel. En eigenlijk nu om de jaren tachtig te kenschetsen... is dat nog steeds een sleutelstuk in de collectie van het, van het Stedelijk Museum. Het vertelde echt iets over het consumentisme... over het mm -hmm. oppervlakkig consumenteren van alles. Dat ja. heel erg bij die plastic fake society van de jaren tachtig geworden. Ja, ja, ja. En daar was Jeff Koens natuurlijk echt een, ja. een, een, een, een heel kenmerkend voor. Een voormalig beurshandelaar die dus ja. wist hoe je, hoe je mensen ook moest bespelen... en dat heel goed inslaagde ja. en de groot publiek wist te bereiken. En Wim Beren. Ja, zo gek wist te krijgen als je het zo mag zeggen om dat werk aan te kopen. en ja, Die zegt dat. Maar het was, het was een hele calvinistische ja. man. Maar ik wil even naar een stukje, lui, uh, een stukje laten horen wat, uh, wat Jeff Koens daar zegt over, <laughs> over, Jim, over Wim Beer. Dat is wel grappig. I think that uh, this is a classic work. En ik denk dat in history when people look back and see that the Stedelijk owns this en that it's probably gone up in value a thousand, two vijfduizend times in the future. They're to say, well, weren't we smart for buying that? Wasn't Wim Beeren just incredible? <laughs> Nou was Beeren Incredible? Kun je dat met zorgwekkend kracht zeggen? Uh, ja, ik denk, ik denk dat hij in zijn uh, uh, tijdens zijn directoraat uh, heeft hij veel kritiek gekregen, mm -hmm. maar ik denk uh, postuum. Hij is overleden. Ja. Uh, uh, uh, wordt zijn directoraat meer op waarde geschat? Ja, echt En, ja. en heeft hij hele belangrijke dingen gedaan? Ja. Overigens, we, we horen hier dat stukje van Koens. Je hebt een prachtige manier gevonden om dat archiefmateriaal... Ja. en, en uh, andere werken waar de drie deskundigen over spreken... om die te uh, ja, projecteren, als het ware, op de muur... Ja alsof ze daar echt hangen. Dat is een uh, vondst. Is dat ook gaandeweg tot stand gekomen, dat uh, idee? Of... Nou, toen ik het voor het eerst in het museum kwam... Uh, en dan nog aan het schrijven was mm -hmm. aan het plan... toen dacht ik, zag, dacht ik, toen dacht ik die cliché-zin... God, als, als deze muren toch eens zouden kunnen praten. Ja, en dat is natuurlijk waar. toen bedacht ik letterlijk, laat ik nou eens de history... Dripping of the walls, letterlijk proberen vorm te geven. Ja, en uh, ja. dus je ziet overal uh, de camera's die rijden continu door die gangen heen... Mm -hmm. en door die zalen heen. En je ziet overal projecties op muren. En de geschiedenis valt er als het ware vanaf. Ja, ja. De, de volgende directeur, uh, Rudy Fox, die, die komt er eigenlijk het slechtst vanaf. Als je, als je ja. zo de, de, de lijn door de geschiedenis heen ziet... van het stedelijk vanaf de Tweede Wereldoorlog. Uh, want hoe liet hij het museum achter toen het dicht ging? Want hij is de laatste geweest voordat de verbouwing to, uh, begon. Ja, ja. God, hij, niet goed natuurlijk. Nee. Het, was een beetje, alles was wel misgegaan wat er mis kon gaan. Nee. En het, de bezoekersaantallen waren teruggelopen. Het was een hele moeilijke tijd. De, de, de, de, de, de, de, sector, de private sector kon Die had kunst, het geld. Ja, er er ja. kon een museumdirecteurtje uit Amsterdam niks meer aan doen. Maar goed, hij heeft natuurlijk heel veel kritiek gehad op zijn ja. beleid. Zowel op zijn, zijn aankoop en zijn tentoonstellingen. Als, als een financiële beleid is het ja, natuurlijk een ja, tamelijk rampzalig ja, geweest. Ja, ja. Ja, misschien wel leuk om even te, uh, Hans en te laten horen... want die, die, uh, die geeft een beetje aan waarom het probleem zat bij uh, Fuchs. Hij wilde graag een schoolmeester zijn. Hij wilde mensen goed laten kijken. Hij wilde kijken intensiveren maar soms werd de blik zo particulier dat ik denk dat de toeschouwers het nauwelijks meer konden volgen. En daardoor ja, begonnen mensen een beetje hun schouders op te halen. Want dan heb je Fuchs weer met zijn associatiepaleis. Ja, overigens. De huidige directeur En Goldstein, die heeft gezegd dat ze daar zeer not amused over was. Over deze uitspraak. Je heeft gisteren een persbericht doen uit te doen uitgaan. Ja, ja. Je, je hebt nu al geen vrienden gemaakt, begrijp ik. Nee, nee het is heel curieus. Want. Uh, want... Ik bedoel, in die film is echt re, re, behoorlijk genuanceerd. En uh, uh, wat die drie mensen zeggen, wat Hans de Hartog-Jager daar ook zegt... dat zijn niet alleen de uitspraken van die drie mensen... maar dat is gebaseerd op een hele uitgebreide, bijna jarenlang durende research. Ja. Voel je je een beetje uh, gepiepeld hier? Of, uh... nee, nee, nee, maar het grappige is, nee, nee, ik vind het curieus dat, uh, dat, dat uh, en. Anne... Uh, oh, de film nog niet gezien heeft. Oh. Dat geeft ze ook toe. Hm. En ze heeft het van andere mensen gehoord uit het stedelijk... die de film wel gezien hebben. En ze zegt vervolgens dat het uh, van weinig respect getuigt... Uh, om een, de stedelijk museum, een voormalige ja. stedelijk museumdirecteur ja. uh, kritiek te geven. Wat vind je daarvan? Ik, nou, ja. ik bedoel, de, de, man is toch niet, of de mensen zijn toch niet boven uh, alle kritiek verheven? Al, hm. Het is een openbare functie van een belangrijke... Uh, kunstinstelling, ja, ja. en die mag je toch behoorlijk kritiek geven. Ja. Overigens, ja, het is een nieuwe directeur, we, we kunnen daar nog niet zoveel over zeggen, maar hoe komt zij er vanaf in de documentaire? Nou, um, eigenlijk zonder oordeel. Want hmm. eigenlijk het belangrijkste, dat zei ik net ook al, het belangrijkste wat ze nog moet doen ligt in de schoot van de toekomst verborgen. Ja. Dus het is niet gepast eigenlijk om op grond van twee of drie tijdelijke tentoonstellingen in een onafgebouw een oordeel over haar te ja. vormen. En bovendien, en bovendien, uh, uh, was de vorm uh, natuurlijk dat we dat via die kunstwerken hun directoraten van uh, zouden bespreken. Ja, en geval... zo'n ultiem kunstwerk. Ja, ja. Voor je dat begrijpt dat dat zo'n ultiem kunstwerk is, moet de tijd eroverheen gaan. En ja, ja, dat ja. is niet uh, aan de orde. Ja, Jim Lamoré doet daar een uitspraak over. Kun je even naar luisteren? Als je slim kan aankopen, uh, als je de tegenwoordigheid van Gerst aan de dag kan leggen, waar zijn de brandhaarden van de actualiteit? Ben je daar, reageer je daar snel op? Ik denk dat je dan al stedelijk uh, alle grote jongens kan verslaan. Wie was het die Goliath versloeg? Ja, maar dan moet je ook wel geld hebben. Dat is, en dan moet je wel op kunnen boksen tegen natuurlijk de internationale kunstmarkt... waar, waar uh, inderdaad het groot kapitaal ook uh, aast. Nou ja, ja het, is, het is wat hij zegt. Als ja. je er snel bij bent en je bent al die grote uh -huh. mensen voor... die grote geldmagnaten uh, ja. voor, dan heb je een kans. En wie weet wordt het dan weer zo als het ooit was. Maar wat denk jij? Nou, het wordt niet eenvoudig. Het hm. wordt niet eenvoudig in de huidige, uh, in de huidige markt. Maar uh, ik, je mag het hopen, inderdaad. Ik hoop het echt. Ja, ja, ja. Het is prachtig dat het weer open is, het museum. Heerlijk. Doet, vanaf volgende ja, week. Heerlijk. Uh, naar welk kunstwerk kijk jij het meest uit, nu, nu alles er weer hangt? Nou, naar wat grote kunstwerken van, uh, van de abstract expressionisten uit Amerika. De Koening, uh, Barnett Newman, Pollock... Hm. Maar ook uh, ja, Mondriaan en, uh, en Malevich, ja. he, de vaste collectie. Echt, uh, ja, zijn echt, het is te veel om op te noemen, man. Ja, echt. Ik, ik verheug me er enorm ja. op. Ik had het voorrecht dat ik gistermorgen al door het Lege Museum... maar inmiddels oh, met de kunst weer oh, mocht ontlopen. Het is echt prachtig, prachtig om dat te zien. Roel, dankjewel. De Hartslag van het Stedelijk, die uh, documentaire dus... is dinsdagavond te zien in het Uur van de Wolf om 11 uur op Nederland 2. En volgende week, ik zeg het nog maar eens... zenden wij live uit vanuit het Stedelijk tussen 7 en 9 op... Radio 1. Wij gaan naar de live muziek. Want de heren van die, Evgenie, die zijn nog even gebleven... voordat ze straks weer afreizen naar de volgende, het volgende optreden. Of terug naar België, dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval zijn ze hier met hun derde nummer. Deur, waarop u bestaat, geen koeien van letters. En als ik op een trein spring die naar Leuven gaat, weet jij waarom ik dan wakker word in welke raad? En waarom schiet ik pas in actie als jij slapen gaat? Dan slaap ik door wekkers, koeien van wekkers. Als er dan eindelijk een trein terug naar Leuven gaat, denkt deze jongen dat hij er nog een slaat. Zins zin, en alles heeft zin. Nog wel de lijntjes, maar ik wil er niets mee. Zin, alles heeft zin. Kijk hoe het maar in haar staat. kruip je nog een prikkeldraad? Neem het van mij aan, mijn vriend. Zo kom je nooit in welke draad. Sommige deuren moet je duwen, maar hoe minder zin het heet. Sommige deuren draaien rond, hoe meer ze hier je aan kan geven. Soms moet je naar spoor vier verhuizen, hoe meer ze het jou ook geven. Merk je dat je daar al stond? Hoe naam niks te beleven. Sommige wekkers kan je snoozen. Ik ben er toch maar mooi geweest. Sommige wekkers staan te stil. Het is zo goed als onbereikbaar. Die van mij houdt me s nachts wakker. Voor wie alle boordjes slepen. Hij doet eigenlijk nooit echt wat ik zin in alles heeft. Ik zie nog wel de lijntjes, maar ik kleur er niet mede. Zin, alles zin. heeft zin. Kijk goed, maar die staat. is staan. Duimp het overprikkelgraag. Neem het van mij aan, mijn vriend. Zo kom je nooit te wachten eraan. Grijp je over prikkeldraad? Neem het van mij aan, mijn vriend. Zo kom je nooit in welke raad. Welke raad, het, het titelnummer van hun laatste cd, Jevgeni was dat. En dat wilt u ze zien, dat kan, dat kan, natuurlijk altijd. Op 6 oktober bijvoorbeeld in Tiel, in de Agniethof, op 11 oktober in Roosendaal... en op 25 oktober in Zwolle. En dat gaat nog even door Leeuwarden, Beuzegem, Den Bosch, Berg de Bergeijk... Uh, tot en met half december. En uh, Check anders de site uh, Jevgeni.be dan gaan wij naar de 80 seconden. Elke week geven wij een uh, talent de gelegenheid om 1 minuut en 20 seconden... hier uh, zomaar op het podium van Carré te vullen. In de 80 seconden van vandaag is dat een blokfluitiste. Die staat te popelen om het stoffige imago van haar instrument op te poetsen. Erik Bosgraaf, Slans bekendste blokfluitist, die beveelt haar hartelijk bij ons aan. Ellen Peters is een jonge blofletiste die echt met verf het instrument bespeelt. Ze improviseert bijvoorbeeld ook. Dat is iets wat heel veel klassieke muzici niet doen. En uh, het is een echte podiumpersoonlijkheid. En dat moet iedereen gaan zien. De 80 seconden van... We gaan het zien. Ellen Peters. Ellen Peters, 80 seconden op maar liefst twee blokfluiten en op gitaar. Nee, die gitaar was iemand anders. Ellen Peters gaat even zitten. Wie, wie was jouw gitarist die je begeleidde? Jos Peters, mijn broertje. Jos Peters, ja. ook even een applaus voor Jos Peters. Een ja. hele hey, opvallende keuze, want dit was een nummer wat in de verte volgens mij van... Van blokfluit was. Ja, ja maar... Van ACDC. ACDC. Ja. Maar ACDC voor blokfluit, daar heb ik nog nooit voor gehoord. Nee, nee, dat klopt. Ik wil ook eigenlijk een beetje... Een... Ja, de blokfluit een vernieuwing geven, zeg maar. Aha. Dus echt dingen doen die je niet verwacht van een blokfluit. En ja, laten zien dat het eigenlijk veel meer is... dan een instrument voor, voor, voor beginners, zeg maar. Ja, en voor eenvoudige sonates en dergelijke. En ja, weten dus, de heren van oecd die dat je met hun materiaal aan de haal bent gegaan? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het was gewoon... Ik dacht van, wat vinden mensen nou echt interessant om te luisteren... en vooral ja. niet voor blokfluit. Dus ja, ik dacht, nou ja, dus, dan moet je zoiets ja, nemen. Ja, ja. Wat, wat is je grote droom? Een beetje zo groot worden als Erik Bosch of nog groter? Ja, nou ja, als dat kan uh, <laughs> natuurlijk nog wel groter. Maar nog groter, ja. Ik goed. zou heel graag uh, ja, bijvoorbeeld in de kijtman Orchestra willen spelen. Ja, dat we willen we ja, allemaal wel. willen Tuurlijk, natuurlijk. ja, goed. We houden het in de, <laughs> de gaten, laten we dat afspreken. Dankjewel, Ellen Peters. Oké. Okay. Goed. Uh, dan uh, vanavond uh, is er Opium Televisie uh, na nieuwsuur volgens mij. Kornacht Maas, toch? Ja, na een nieuwsuur vanavond tussen je met Joop van der Ende onder andere. Die deze week een eredoctoraat kreeg en ook nauw betrokken is bij de musical van André Hazes. Daar gaan we het over hebben. En we hebben een heel bijzonder fragment waarvan ik weet dat hij er geschokt door zal zijn. Maar hij weet zelf nog niet dat hij dat fragment te zien gaat krijgen. Verder spreken we over de musical Dries de Musical. Die gaat over de eerste generatie gastarbeiders. De gast, de schrijver en de regisseur Bart Omen. En Wauke van Schermburg doet het actuele nieuws. Die was glorieerde op televisie als vrouw in de verkiezingsprogramma's. En gisteren, ik een hele tafel vol met mannen. Ja, gisteravond hadden we alleen maar weer mannen. Ja, ze gingen weer terug in de oude modus van... nou, leuk, gezellige tafel vol, hoppa. En moet de formatie doorgaan? Ja, en het gaat toch lukken ook. Kijk, en als Wauke het zegt, dan is het waar. Dus ook dat gaan we vanavond eindeloos bevestigen in opium. Dat gaan we merken. Dankjewel, je Maas. Vanavond dus na Nieuwsuur op Nederland 2. Eh, straks na half 5 hier op de zender op Radio 1... Robert Meijer met het sportforum. Wat ga je doen daar? Uh, Bert Maaldrink is hier tv-verslaggever en volger van Oranje Koen Greven. NRC is er ook en Ton Bout. We gaan de actualiteit bespreken. En we volgen Davis Cup tennis. De dubbel is gaande in Amsterdam. Ja. Goed, dankjewel. Op, uh, op Nederland 2 om 5 uur kunstuur met deze week een special over uh, fotografie. Met onder andere Vivianne Sassen en Valentijn Bijvank. En volgende week zijn we er dus niet tussen half drie en half vijf. Maar tussen zeven en negen op zaterdag rechtstreeks vanuit het Stedelijk. Wilt u reageren? Opiummetafro.nl. Twitter kan ook. Hashtag opiumafro. En uh, op Facebook zijn we er ook. Facebook met een Afro. Opium. Fijne middag nog, fijn weekend en uh, graag tot volgende week. Opium. Avro. Radio 1. Het journaal. De vermoedelijke maker van de omstreden anti-islamfilm Innocence of Muslims is in Californië ondervraagd door de politie. Na het verhoor mocht hij weer naar huis. Hij staat niet onder arrest en hij wordt niet langer vastgehouden. Was het enige dat de politie in Californië kwijt wilde over het verhoor. Filmmaker Nakula had mogelijk de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling geschonden met de productie van de film. Nakula staat nog onder toezicht van de politie nadat hij in 2009 werd veroordeeld voor bankfraude. In zijn proeftijd was het hem verboden om met computers te werken of op het internet te surfen zonder toestemming van justitie. In de Amerikaanse staat Arizona is de zoektocht hervat naar een vermist lesvliegtuig met twee Nederlanders aan boord. Het toestel steeg donderdag in de buurt van Phoenix op voor een examenvlucht, maar keerde niet terug.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 Het weer. Met Gerrit Het is mooi weer, het is droog. De zon breekt zo nu en dan door. En vanavond en vannacht blijven er wolkenvelden. Maar het blijft ook droog. De temperatuur die zakt naar een graad of 13 dicht bij zee. Tot een graad of 8 in het binnenland. En vooral aan zee blijft het vannacht ook flink waaien uit het zuidwesten. Vrij krachtig tot krachtig windkracht 5A6. Morgen heeft het binnenland de beste papieren: een afwisseling van zon en wolken. In de kustprovincies is het bewolkt en daar kan het af en toe uh, wat mot regenen. Dat geldt vooral voor Noord-Holland en Friesland. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 18 in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. De wind is morgen zuidwestelijk, matig, kracht 3 tot 4. En aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 à 6. Maandag passeert een front met bewolking en een beetje regen. Voor het front uit wordt het nog wel 20 graden. Vanaf dinsdag is het duidelijk koeler met zo'n 15 graden en geregeld een bui. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen knooppunt 1 en Blarikum 2 kilometer. De A10 dring Amsterdam-Noord richting Zaanstad tussen Kadoule en knooppunt Koenplein 3 kilometer door werkzaamheden. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch voor knooppunt Vught 3 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag. Tot zes uur NOS eh, langs de lijn met straks natuurlijk het sportforum. Daarvoor eh, schuiven hier aan Tom Boot, Bert Maandring en eh, Koen Greve. Eerst natuurlijk de actualiteit. De Davis Cup Tennis in Amsterdam, Jean-Julien Royer en eh, Robin Haase die eh, spelen een dubbelpartij. En wat voor een partij... Het terrein van de Westen Gasfabriek tegen Zwitserland, tegen Federer en Wavrinka. Na de nederlagen van Timo de Bakker tegen Federer en Haase tegen Wavrinka... moet Nederland dit duel winnen. Anders is het over aan sluiten. Mark Brassen, wat voor wedstrijd zit jij te bekijken? Nou, ik zit een, een hele mooie wedstrijd te bekijken. Een heel spannende wedstrijd ook. En ook een hele goede wedstrijd als je het vanuit Nederlands perspectief bekijkt. Nederland kwam 2-0 in sets voor. Zwitserland won de derde set met de 7-5. Het werd dus 2-1. Maar zojuist heeft Nederland in de vierde set gebroken bij een stand van 3-3. Een 4-3 voorsprong dus in die vierde set in het voordeel van Nederland. En het was weer Roger Federer die zijn service verloor. Dat overkwam hem in de eerste set bij een stand van 4-4. Cruciale break daar eh, ja, tegen Federer. Of tegen Zwitserland. Want Federer doet het natuurlijk niet alleen. De tweede set verloor Federer weer zijn service, waardoor Nederland een dubbele breek voorkwam. Nederland won die set. Ja, toen greep de bondscoach van de Zwitsers in. Die zei van nou, jullie staan niet goed. Hij zette Federer die de hele wedstrijd die eerste twee sets op rechts had gestaan, zette die op links. Wawrinka ging dus op rechts staan. Toen ging het wat beter lopen bij de Zwitsers. De Zwitsers wonnen een heel spannende derde set met 7-5. Eén breakpoint maar in die hele set, bij een stand van 6-5. In het voordeel van de Zwitsers, nou dat benutten ze meteen. Ze wonnen daardoor die derde set. Maar ja, toen kwam die vierde set, daarin ging het tot 3-3 gelijk op. Toen ging Federer serveren en in die game weer een heel sterke Robin Haas die heel gedreven speelt, heel goed gedreven, gedreven is. En Nederland heeft dus de break te pakken, staat dus 4-3 voor Jean-Julien en Royer serveert 30-0 in het voordeel van Nederland. Ja, Als Nederland een kans heeft om deze wedstrijd te winnen, dan is het nu wel. Dan is het in deze set. Ze moeten nu doordrukken. Al gewoon hun service houden. Ja, gewoon, dat klinkt natuurlijk makkelijk, maar gewoon de service houden. En dan is deze wedstrijd gespeeld. Dan uh, verkleinen ze de achterstand tot 2-1. En dan wordt de dag van morgen, wordt dan nog belangrijk, dan gaat Robin Hazen de eerste partij spelen hier op het terrein van de Westergasfabriek Gasfabriek tegen Roger Federer. Goed, zover is het nog niet. Het ziet er wel goed uit. Nederlanders 2-1 in sets voor en 4-3 voor in de vierde set. Langs de lijn Sportsforum meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, met uh, hier aangeschoven aan tafel, zoals ik al eerder zei... Uh, Tom Boots, Bert Madrink en uh, ik lees even een tweet... voor van uh, Koen Greven van vanochtend. Vandaag word ik 41, de tweede helft is echt begonnen. Wamos, dus mocht u familie zijn van Koen en op weg zijn naar zijn feestje... heeft geen zin, want Koen zit hier. Ja, zeker. Gefeliciteerd Koen. <lacht> Dankjewel. je wel. Jij mag beginnen met uh, het hoogtepunt van uh, de week wat de sport betreft voor jou. Ja, het hoogtepunt was eigenlijk wel in, in uh, Boekarest. In het uh, Ferns Poeskastadion, stadion waar Nederland speelde tegen Hongarije. En vlak voor de wedstrijd haakte Arjen Robbe af. En Juremeen Lens kreeg de kans van Vergaal. En ja, na drie minuten scoorde hij. Hij maakte nog een doelpunt. Hij gaf een assist. Die is een speler eigenlijk bij PSV die ook een beetje op een zijspoort dreigde te raken. Narsing werd gekocht. Maar tot dusver heeft hij ook bij PSV en bij... Uh, Oranje oh, ja, eigenlijk een heel goed, uh, goede prestatie neergezet, uh, deze jongen. Goed, dankjewel. Bert Maaldrink, voor de, keer, voor de eerste keer hier. Ja, voor de eerste keer. Ja, ja je maakt je debuut, zeg. Ik het maak mijn ongelopen. debuut. Ja, maar Koen maakt mij meteen al het gras voor de voet weg natuurlijk. Want uh, in Budapest, dat was geweldig lens. En nu kan ik beginnen over de F4 van mijn zoontje. Ja, prima. Als dat jouw sportmoment Vanochtend van de week de eerste is, overwinning van mijn zoontje in competitieverband tegen Hercules, Hercules F4 vijf Ja, maar stonden, en het er werd in de, stonden die in de sterkste opstelling, dat is natuurlijk de vraag. Ik uh. ken ze niet. Maar ik wil eigenlijk wat anders zeggen. Want ik zat gisteren op de te kijken... en toen ging ik volgen de wedstrijd uit de Russische competitie... FC Zenet tegen Terek Grozny. En dat werd 2-0 voor Grozny... waarmee Terek Grozny nu eens koploper is in Rusland. En ik ben anderhalf jaar geleden in Grozny geweest... toen Guluta coach was. Nou, dat was daar een bende... En ik vind het toch wel verbazingwekkend dat die ploeg, uh, nou ja, amper een jaar later... Ik weet dat er veel geld zit. Ik weet dat daar iemand voorzitter is die daar beter geen voorzitter kan zijn. Ik bedoel, die heeft de hele uh, de Amnesty International uh, nota's over mensenrechten... heeft in zijn boekenkast staan. Het deugt daar allemaal niet. Maar die club staat nu ineens bovenaan. In Rusland, in het rijke Rusland. Vond ik opmerkelijk. Ja, terwijl ze net geloof ik, 60 miljoen heeft geïnvesteerd uh, ja, in de club. Nog meer, denk ik. Um, Tom Boots? Wat is jouw moment van de Charles uh, van Kommene vertrekt als hoofdcoach van de Britse Atletiekbond. Oh. Hij bedankt ook voor een nieuw vijfjarig contract... wat hij aangeboden heeft gekregen. Want zijn olympische doelstelling was acht medailles... waaronder één goud. Hij haalde zes medailles, waaronder vier gouden. En hij heeft de consequentie... Uh, uit het niet halen van de doelstelling uh, getrokken. Van zijn eigen doelstelling, hè? Van zijn eigen doelstelling, dus... Hij had al zelf scherpe doelstellingen gemaakt. Dat vind ik al heel goed, dat doet bijna niemand. Die maken zulke, zodanige doelstellingen dat je die altijd haalt. Hij heeft al scherpe ge ge gemaakt en heeft de consequenties uit het niet halen getrokken. Het, ik ken geen coach die dat ooit gedaan heeft. Goed, misschien komen we daar uh, later vandaag nog wel even op terug. Eerst even de script natuurlijk. Uh, ik hoop dat jullie het allemaal een beetje uh, gevolgd hebben. Uh, als je nu naar de situatie kijkt, 2-0 achter. Nu de dubbel die uh, neigt naar de kant van Nederland te, te vallen. Wat vonden jullie van, uh, van Federer? Hebben jullie van hem genoten of is het gewoon jammer dat hij erbij is? Want dan hadden we meer kans gehad. Uh, ik, ik ben er gisteren geweest. Uh, want ik doe ook tennis voor uh, onze krant, NRC Handelsblad. Uh, Nee, het is hartstikke leuk dat Federer erbij is. En het mooie was eigenlijk, iedereen verwachtte dat Federer eigenlijk niet wilde komen. Want Greffel spelen in buitenlucht en uh, ja. dat vond hij niks. Maar ik heb een beetje navraag gedaan en ook met de biograaf van Federer gesproken gisteren. Die zegt nee, hij vindt het juist hartstikke leuk. Zijn vrouw ja. en kinderen zijn thuisgebleven. Ja. Dit zijn vrienden van hem. Hij is one of the boys. En uh, ja, hij geniet gewoon van die Davis Cup spelen. Ja. Nou, ik, ik vraag me af of hij nu ook geniet. Uh, Mark Brasser. Het matchpoint is er voor Nederland bij een stand van 5-3 in de vierde set als Stanislas Wawrinka serveert net de dertig gelijk. geweldige return van de Robin Haase door de Zwitsers niks meer mee was te doen. Federer missen een volley en dan is het gebeurd. Dan is het zomaar afgelopen en dan gebeurt toch eigenlijk ja, waar we ja, geen rekening mee hadden gehouden want Nederland wint hier het uh, dubbelspel van Zwitserland dik verdiend. Dat moet ik zeggen ze hebben uitstekend gespeeld. Royer nou dat hij goed kan dubbelen dat weten we. Halve finale US Open onlangs nog en dat hazen heeft... Ongelooflijk goed gespeeld. Heel erg belangrijk in deze dubbel. Er zullen mensen zijn die zeggen: ja, Federer en Wawrinka hebben hun niveau niet gehaald. Dat zal allemaal wel. Maar Nederland speelde een topdubbel, werkelijk waar. En die winnen hier in vier sets. En dus gaat het morgen nog ergens om. Morgen wordt dus uh, ja, een belangrijke dag. We hadden eigenlijk gedacht als journalist ook. Nou, we zijn zondag vrij, maar nee, hoor, vergeet het maar. Het uh, er wordt morgen gewoon doorgespeeld. Met dus de ontmoeting uh, tussen Robin Hazen en, uh, en uh, Roger Federer. Wordt natuurlijk een loodzware opgave. Ik bedoel, we moeten nou niet gaan denken dat we deze ontmoeting eventjes gaan winnen, maar dat we de zondag hebben gehaald, dat het zondag nog ergens om gaat, ja die hoop hadden we eigenlijk gisteren opgegeven na het verlies van, uh, van Robin Hazen tegen Stanislas Wawrinka waar het 2-0 werd, en iedereen dacht toch wel van nou Zwitserland zal de dubbel wel gaan winnen, het wordt 3-0, maar niks is minder waar, Nederland wint hier gewoon het dubbelspel in vier sets, 6-3 in de vierde set en dat betekent dat Nederland de achterstand op uh, Zwitserland verkleint tot één punt en dat we morgen gewoon doorgaan, Nederland heeft de zondag gehaald tegen Zwitserland en dat is is al een prestatie op zich. Roger en Hazen, uitstekend gespeeld. Zwitserland leidt nog wel met 2-1. Reactie, Koen? Ja, heel knap. Uh, dat, uh, ik had ook niet verwacht dat zij zouden winnen van uh, dit dubbel. Dat toch een gouden medaille heeft gewonnen in uh, Peking samen. Uh, Wawrinka en Federer. En uh, ja, zeer knap van Hazen en Roger. Dat ze de, toch deze ontmoeting levend uh, houden nu ook. Ja. Bert, uh, volg jij tennis een beetje? Nee. Mooi. Nee, ik heb er, nou, nee, maar daar wil ik nog wel oh. iets over zeggen. Nee, oh, ik bedoel, uh, alles wat we over, overal over zeggen. Uh, hartstikke mooi, maar het lijkt me wel een kansloos affaire morgen worden, hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, want? Nou ja, ik denk dat uh, als morgen Federer tegen Hazen speelt... en Hazen wint dat, nou dan uh, eet ik moed op. Want dat kan niet. Nee? Dat is al moeilijk. En dan nog de bakken winnen van Wawrinka. Ja, in de deefscup zeggen we altijd het cliché niet van mogelijk maar. De kans is nou, 3 procent, ja. Het thuisvoordeel wellicht, Tom Boot? Uh, daar hebben ze ook alles aan gedaan. Kreffelveld, uh, open lucht. Gisteren zag ik uh, dat de partijen steeds moesten onderbroken worden door regen en dergelijke. Ja. En, uh, dat vind ik eigenlijk jammer. Ja? Hou, het, ja, hou het gewoon normaal in een uh, hal, want je hebt ook aan het publiek te, de te, ah, dat ik te niet denken. Niet het is de Charme van Davis Cup. Wij mogen de ondergrond uitzoeken. Wij mogen het stadion neerzetten, de locatie. Ja, en als je tijd speelt, dan mag je dat gewoon bepalen. Volgende keer als je uitspelt, mogen zij op gras spelen of indoor. Het is een zeer groot voordeel voor federatie als je ja. indoor speelt. Hè? Ja, maar ik vind het jammer, zeg ik alleen helemaal. Dat ja. het in de open lucht is en dat het steeds uh, onderbroken moet worden. Ja, maar Koen zegt dat is de charme. Tot... Ja, dat begrijp ik. Maar jij vindt het nee? geen charme? Nee, ik vind het geen charme. En dan hadden we Marco Borsato niet gezien. Ja, da ook dat, dat nog. En dat was echt ja. hartstikke leuk. Maar met tennis heb je vier ondergronden. Dus je, je moet toch een keuze maken. En dat is ja, moet, wie moet het altijd bepalen? Nou welke ja, ondergrond je het speelt? meeste bezwaar heb ik tegen die open lucht. Hè. En vooral in, hier, in het klimaat hier in Nederland... He, en dan ben je, ja, ben je meteen verplicht op een harde ondergrond te spelen, denk ik eigenlijk. Je kan een kreffel binnenbouwen. Ja. Nou, dan nou, had men dat moeten doen. Hmm. Goed, Marco Borsato denken misschien mensen. Die uh, Toen het begon te regenen heeft hij, uh, net als Cliff Richard ooit deed uh, bij Wimbledon, is Marco Borsato. En dat niet, is ja. mij opgevraag gisteren zingen? bij dat tennis. Dat is ja. jouw uh, uren tennis en wat jou opvalt is het feit dat Marco Borsato... Hij ging. zong Mijn kleur is rood, terwijl de Zwitsers in rood speelden. Dat dus veel mij inderdaad sufferig. ook Mark, Mark Brasser, uh, wat denk je dat wat er uh, door deze dubbel nu in die kopjes uh, uh, gaat gebeuren? Je kan er ook een boost van krijgen en morgen denk je... Totaal anders uit de kleedkamers komen, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar ik ben het met, met Bert en Koen eens. Ik bedoel, Koen, gefeliciteerd overigens. Uh, niet Dankjewel. met deze dubbeloverwinning, maar met je verjaardag. Uh, nee, dat, dat, dat Hazen morgen van Federer gaat winnen, dat is, dat is uh, nagenoeg uitgesloten. Maar uh, het moet natuurlijk nog wel eventjes gebeuren. Ik bedoel, Federer zal balen. Die had zich echt voorgenomen om hier twee dagen te spelen. Om uh, na, na vandaag klaar te zijn, 3-0. En dan had hij het waarschijnlijk morgen overgelaten aan de andere jongens in het team. Het kwam sowieso dit weekend al niet helemaal lekker voor hem uit, maar hij voelde zich verplicht om te spelen, omdat hij Zwitserland eh, in, die, in die wereldgroep, in de hoofdgroep van uh, de Davis Cup uh, wil houden. Dus dit is toch een, een, een streep door de rekening uh, voor Federer, die ook op een uh, vrije zondag had gerekend, uh, uh, net als wij. Uh, Hazen krijgt hier een enorme boost door. Gisteren natuurlijk toch wel ja, wat, wat, wat kritiek gekregen ook, omdat hij zijn kansen tegen Van Vrinka wel heeft gehad en uh, uh, niet benut heeft. Uh, uh, Jan Siemerink nog een, een uh, toch wel een mescherpe analyse op de persconferentie na afloop, die zei van ja, wil Robin Hazen tegen de topspelers uh, wat laten zien, dan zal hij veel constanter moeten worden. Het is nog, het is nog hoge pieken en vooral diepe dalen. En die diepe dalen die zijn vaak diep en ook vaak in een partij heel lang. En als hij dat kan verbeteren, als hij dat uit zijn spel kan krijgen, ja, dan, kan hij, uh, dan kan hij het de topjongens misschien uh, lastig gaan maken. Ja. Nou, dat is dus een proces waar hij de komende uh, maanden jaren uh, doorheen moet. Uh, als, als hij zich nog kan verbeteren. Ik bedoel, er zijn ook mensen die daaraan twijfelen. Maar goed, dit hè, na de dag van gisteren, waarin hij toch teleur gesteld was uh, over die partij van de Wawrinka, uh, heeft dit hem natuurlijk wel enorm veel vertrouwen gegeven, want hij speelde gewoon ook ontzettend goed. Ja, wie, wie moet er morgen eerst aan de bak eigenlijk? Hoe is de volgende... Hazen de... gaat volgens mij uh, eerst aan de bak tegen Federer en dan inderdaad krijgen we, als het nog noodzakelijk is, krijgen we de bakker tegen uh, Wawrinka. Ja, denken jullie hier dat, uh, want uh, Federer had van tevoren al aangegeven dat hij licht vermoeid was, hij was niet helemaal topfit, zei hij. Dus inderdaad had hij liever gehad dat het nu klaar was, want dan had hij nog een dag, uh, dag vrij gehad. Een niet helemaal topfitte Federer, is die wellicht te pakken door Hazen. Kijk even nou, nee klok. toch? Uh, nah, nee? In principe niet, denk ik. Federer, ja, die is gewend aan vijf sets te spelen. Het maakt hem niet zoveel uit in wat voor omstandigheden. Ik weet dat hij, hij heeft een beetje last van zijn rug, maar hij gebruikt een soort thermokleding. En als hij, hij neemt ook geen uh, risico's om geblesseerd te raken. Als hij zich niet fit voelt, dan was hij hier niet geweest. Hmm. Okay. Goed. Maar hij klaagde wel over een overbelast programma. dat hij al sinds mei heeft. En toen dacht ik meteen: dat is dezelfde klacht die de voetballers ook eigenlijk hebben. met een overbelast programma natuurlijk. Alleen het dus verschil dat hij een individuele sport, dus zelf de keuze nog maar maken... om niet of wel uh, ja, mee te helemaal. doen. niet helemaal. Want je bent verplicht om Grand Slam toernooien te spelen. Ja. Je bent verplicht om allemaal een Masters toernooi te spelen. En hij voelt zich moreel verplicht om van Zwitserland uit te komen. En tennissers hebben wel het nadeel dat ze heel veel jet lags hebben te overwinnen. En ze gaan van Australië naar Azië, naar Amerika en weer terug. En je wilt ranking natuurlijk. Je wilt ook niet verliezen. Olympische ja, en dit spiel, jaar... Ik wilde net zeggen, dit jaar kwam daar natuurlijk de Olympische Spelen nog bij. Wat zeker zijn invloed gehad heeft op de, op de, op de kalender... en op de voorbereiding en op het aantal toernooien inderdaad wat, wat gespeeld is. Dat, dat komt er gewoon nog eens bij. Ze hebben ja, geen rust gehad, geen rustperiodes gehad. En dat uh, met, met, met achter elkaar uh, Roland Garros. Dan door naar Wimbledon. En dan een paar weken later weer naar Wimbledon voor, uh, voor het Olympisch toernooi. Ga er maar aan staan in de zomermaanden. Ja. Goed, duidelijk. We laten het hier uh, even bij. We verwachten natuurlijk nog interviews met... Uh de tennissers daar in Amsterdam en we die hebben... dan laten we dat uh, vanzelfsprekend uh, horen. Um, we gaan naar het Nederlandse elftal. Um, tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Ze hebben gewonnen in Boedapest van Hongarije met uh, 4-1. Het werd al even gememoreerd. Bondscoach Louis van Gaal was redelijk tevreden. Hongarije uit, dat is gewoon niet makkelijk. Maar ja, uh, we scoren vrij snel. Dan geven we nog een penalty weg. Uh, dat is dan jammer. Maar dan scoren we weer vrij snel...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 Uh, dat heb je ook duidelijk kunnen constateren. En, en dat is ook de reden dat ik spelers uit voorzorg eruit moet halen. Ja, Bertje Maaldrinker, er kwam een klein lachje op je gezicht toen je het over Team Spirit had. Wat ja, nee, voor lachje was dat? Dat woord heb ik, nou, hoe vaak wel niet gehoord afgelopen week? Heel vaak gehoord. Dus als er Team Spirit misschien wel... niet zijn, dan, dan, dan wil hij dat in ieder geval naar buiten toe uitstralen dat het er is. Nee, ik wil eigenlijk wat anders zeggen. Team Spirit is er zeker wel. Daarom zeg je dat zo vaak. Want dat is echt wel. Uh, want wat, wat het voorbeeld van Team Spirit was, dat is al vorige week die wedstrijd uh, tegen Turkije. De Turkije, Turkije. Dat Bruno Martens in die na afloop richting uh, van Gaal loopt en ongeveer torpedeert. Nou, dat is wel Team Spirit. Wat daar gebeurde. Een nou, vrij ja. linker actie, want Van Gaaf heeft net een heupoperatie gehad. Ja, ja, twee zelfs. Twee, dus... Ja. En hij draaide had, geweldig weg. Had fataal kunnen zijn. Maar ja. Bruno amartens wist dat niet. Uh, nee, nee, nee, nee. Ja, toch <laughs> verbaasd me als coach dat men over teamspirit uh, praat. Want het is toch een voorwaarde nou, zonder blijk... welke niet. Maar blijkbaar was dat niet altijd zo. Nou, dus. Ja, We hebben het TK toch gezien dat het hele team uit elkaar is gevallen. En de juiste teamspirit ontbrak. Ja, toen was er geen teamspirit. Team spirit. En toen ging het helemaal fout natuurlijk. Maar teamspirit hoort toch uh, bij... Uh, bij een team teamsport, uh, dat hoef je. je toch niet zo te benadrukken. Nou ah, ja. Blijkbaar dus wel. Blijkbaar ja. dus wel. Maar dat ziet... Als een heel EK de mist ingaat door het ontbreken ervan... Ja, dan zijn we toch wel weer blij dat het weer terug is. Van Gaal zegt dat er stapjes zijn gemaakt. Heb jij dat ook gezien, Bert? Ja, kijk, als je zes punten haalt... dat is al een behoorlijke stap met uh, nul punten op het EK. Ja, ja, die stap is zeker gemaakt. En nou, wat natuurlijk uh, verbazingwekkend is... die inpassing van die, uh, van die jonge spelers... Uh, waar je een jaar geleden nog niet gedacht had... dat die ooit NL al zelf zouden halen. En dat die daar nu geroutineerd staat te spelen. Niet iedereen, maar Bruno martens Indi, die ik net noemde... Nou, dat vind ik echt wel de, de revelatie van dit team... Uh, deze twee wedstrijden. En dat vind ik misschien ook wel gelden voor uh, Ricardo van Rijn op rechts. De rechtsback. Ik denk dat dit twee jongens zijn... Als we in ons elftal uh, Brazilië haalt, dan zie ik de, de, deze twee mensen daar wel in dat elftal staan. En Klaasie bijvoorbeeld, die de, werd hem werd verweten in het eerste duel dat hij te veel naar achteren. Uh, ja, dat uh, was hetzelfde. Uh, ja, nou, die was wel beter natuurlijk, maar op zijn positie zijn er andere spelers die misschien weer terugkomen, waar hij concurrentie van heeft, en die van Rijn en uh, Martens Indy. Ik denk dat zij zich wel makkelijk boven die concurrentie kunnen uitspelen. Kon? Nou ja, kijk, we moeten denk ik niet vergeten dat ze tegen Turkije hebben gespeeld. Die kregen zes, zeven open kansen. Die misten ze. Nederland is daar nou, met fortuin doorheen gekomen. 2-0 gewonnen. Daardoor is er wel iets ontstaan in die groep. Daarna speelt tegen een heel erg zwak Hongarije. Daar win je met 4-1 van. Maar ik weet niet, als je met deze spelers tegen Argentinië, Spanje, Duitsland komt te staan... Ik weet niet of je je daarmee kan meten, hoor. Nu ja. nog niet, nu nog niet. Maar op het moment als dit een echt team gaat worden, een echt elftal gaat worden... Misschien dan ook niet, hoor. Maar... Oh. Zijn toch goed begonnen? Ze zijn heel goed begonnen, zeker. Maar ik denk niet meer dat Nederland bij de wereldtop hoort. Nee, maar het is ook zo. Bert zegt, je hebt nog twee jaar. Kijk, hij heeft twee doelstellingen eigenlijk. Het plaatsen in de eerste plaats en die halve finale, dat vind ik nu ook nog een beetje. Ja, lachwekkend, zou ik maar zeggen. Ja, maar je zei net zoals net van doelstellingen moet je zo vroeg mogelijk formuleren. Ja, dat vind ik wel ik. Nou, dat is wel heel knap dat die coach dat doet. Maar de eerste doelstelling was dus dat halen. Nou ja, als we de volgende cyclus Roemenië uitwinnen, zijn ze al heel ver natuurlijk. Met dit jonge team. En, maar de tweede doelstelling was die van Jonging. Ja. En die voert hij helemaal door. En dan moet je maar zien hoe dat over twee, ja, ruim twee jaar uh, ervoor staat. Ja. Hè? Als ze zich als team ontwikkelen, en de jongens zich ook nog technisch ontwikkelen en tactisch ontwikkelen, nou, dan ben je weer maar, stuk. In mijn nee, optiek dan... is, is Oranje geen speeltruimvereniging. Je moet er staan als international, als je in, in het Nederlands elftal staat. Nou hij ja, wisselt dan ook wel, toch? Nee, maar hij wisselt dan ook wel, want het wil niet zeggen dat de jongelingen die er nu in stonden, uh, er straks nog in staan. Daar kunnen misschien andere jongelingen voor in de plaats komen, als er uiteindelijk maar een jongere elftal staat, of een verjongder elftal. En nee. daar is hij toch hard mee op weg. Ja. Nu lijkt het alsof hij die van Gaal zit te verdedigen, dat is trouwens helemaal niet zo, hoor. Maar uh, als je voorhand weet je wel, toen na die wedstrijd tegen België had gezegd van uh, we winnen zowel van uh, Turkije ja. als Hongarije. Dan weet ik wel dat ze niet de beste teams van de wereld zijn, dat weet ik ook wel. Maar dat had niemand maar zo willen. Ja, ja vind ik toch wel goed. En winnen is heel belangrijk. Dat, dat ja. geeft al het verhaal. Dat gaat het namelijk nee. om in sport dat met jij Nee, maar ja. jij zegt op het moment moet je het sterkst opstellen, dat zeg je eigenlijk. Ja. En door die tweede doelstelling de verjonging Hoeft dat dan niet? Turken staan ja? al zes, zeven keer alleen voor de keeper. Hè? Ja. Als die er gewoon de drie in leggen, dan, dan begin je heel anders. Dat lijkt me niet. Nee, maar het risico was wel groot, vond ik. Klopt ook. Ja, maar, maar wie zegt me dat als er anderen opgesteld zouden worden, dat men het dan beter zou doen? Ja, we dat weet niemand. Dat ja. weet helemaal niemand. We hadden je. wel een jaar daarvoor, waar we nummer één op de FIFA-ranking ja. Er was een soort onoverwinnelijkheid bij het Nederlands elftal. Ze wonnen alles. Die, die sfeer is totaal nu anders. Ja, even, even, ja. Ik wil even naar Stekelenburg. Uh, waar hebben jullie enig idee? Misschien Bert, kan jij dat verklaren? Waarom moest er daar nou zo geheimzinnig over gedaan worden? Deed hij daar heel geheimzinnig nou, over? Maakt het zo laat uh, bekend? Uh, of ligt het aan mij of aan ons? Nou, of? Hij heeft volgens mij die opstelling helemaal niet bekend gemaakt... totdat hij uh, op het veld stond ongeveer. Uh, want verhaal het heel geheimzinnig over die opstelling. Ja, nee. Uh, hij wilde in alle opzichten het anders doen, blijkbaar. En ik vond dat hij daarmee een beetje een brug te ver ging, hoor. Om Stekelenburg eruit te laten bij die eerste wedstrijd. Ik vond dat een ja. beetje onzin. Maar fijn, uh, de man heeft het gedaan. En uh, uh, uh, Krul heeft de nul gehouden in die wedstrijd. Dat is zeker waar, maar wel met kunst en vliegwerk. Dat vond ik ook wel, dat zei Koen net al. Ja. Maar in de tweede wedstrijd stond hij er weer. Ja. Wel met uh, hulp van Krul, ja. die er niet bij was. Maar, maar een geweldige redding, overigens, hè? Die 1 uh, op 1. Die stiftbal, uh, ja. Die ja, die ja die, veel meer kansen ja, hebben die oh, mensen ook niet gehad gedaan. volgens mij. Het was wel een, een klasse redding. Zeker. Um, even een andere zaak. Uh, gisteren kort pot bij ons in de uitzending. Toen ging het over Jong Oranje. Toen vroegen we om een uh, reactie met betrekking tot de ek wedstrijd tegen Slowakije. 12 en 16 oktober. En toen sprak hij eigenlijk de wens uit dat hij... Uh, spelers als uh, Narsing, Luke de Jong, Maher, Klaasie, uh, Martens, Indy en dergelijke. Allemaal de jongens die in het grote oranje spelen. Dat hij die eigenlijk bij Jong Oranje wel zou kunnen gebruiken. Maandag gaan ze erover praten. Wat moet Van Gaal nou doen? Want op diezelfde dag spelen we met het grote oranje... tegen Andorra een WK-kwalificatiewedstrijd. Nou, Van Gaal moet, en dat zal hij ook, nee zeggen. Want er is maar één oranje, en dat is het hoogste oranje. En als Van Gaal nu bezig is met een verjonging... dan moet je niet voor één wedstrijdje of voor twee wedstrijden... Uh, die mensen weer afstaan aan de andere helft, omdat het voor het andere helft ook belangrijk is. Nee, het ja. gaat om het, uh, om het beste team, het hoogste team... En dat is het Nederlands elftal. Ja, toen ligt er een korpot gisteren voor. Maar als je dat doortrekt, dan zou je ook kunnen zeggen... dat Van Gaal dat juist wel moet doen. Want die jongelingen worden er alleen maar beter van... als ze een EK in de benen hebben. Nou, een EK bij de jeugd weet ik niet of je beter van wordt. Uh, je wordt beter van als je in een team, in het hoogste team speelt... met, met de Snijders, met de Van Persies... met dat soort mensen tegen tegenstanders die ertoe doen. Hoewel, ik weet wel, Andorra is ook geen grote tegenstander. Maar dat is wel het niveau waarop het Nederlands elftal speelt. Het hoogste Nederlands elftal. Nee, uh, nee, die worden alleen maar beter van onder Van Gaal spelen op het hoogste niveau. Tom? Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Maar je moet toch zien dat... Eh, daar doelde de uh, ook op... dat eigenlijk het eerste helftal... en Jong Oranje een tweeënheid zijn. En dat men dat heel erg goed in de gaten moet hebben. En dit wilde, dat wilde hij eigenlijk zeggen. En ik denk dat... Uh, dat de coach van het... Uh, van oranje, oranje, dus van Gaal... Ja dat hij heel goed samen moet werken met uh, Cor Pot. Zolang het Ja, kan. Maar dat doe ik, ik wel. Van Gaal wil ook bouwen aan een nieuw team... waar hij uh, mee wil scoren op het WK 2014. Hij heeft die spelers al niet veel bij elkaar. Uh, Zo'n wedstrijd uh, tegen Andorra thuis is ook weer een voorbereiding... op de belangrijkste wedstrijd tegen Roemenië uit. Ik vind er uh, ook nu weer geld. Uh, Oranje is niet een speeltuinvereniging. Je moet altijd gewoon de beste spelers spelen. Hoogste resultaat halen. En die, ja, als, als Van Gaal zijn spelers nodig heeft, heeft hij die, die nodig. En Jong Oranje is altijd ondergeschikt aan Oranje. Ja, en als dat tot gevolg heeft, wellicht, dat daardoor Jong Oranje niet een EK haalt... dan moet dat maar. Ja, ja dan is het zo. Het dan maar zo ja. ja. Maar dat, daar zal het niet aan liggen, denk ik hoor. Nee? Nee, nee want kijk, op, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... dat uh, voor die volgende twee wedstrijden... Komen er, komt er een aantal spelers weer terug bij het grote Oranje. En dan zal Zoals? Het... Oeh ja, dat is wel een goeie. <laughs> Afvalaai, denk ik, dat terugkomt. Van der Vaart? Weet ik niet. Denk het eigenlijk ook wel. Want uh, het, het argument om die twee nu niet te selecteren was van... Uh, ze zijn van club veranderd. Als zij nu gewoon gaan spelen bij hun club... dan zou ik het raar vinden, en goed gaan spelen bij hun club... dan zou ik het raar vinden dat ze er nu niet bij horen. Die ja. nee. ik, zie ze niet, ik zie de meesten niet meer terugkeren. Ik denk Van de Vaart niet meer terugkeert. Die is... Ook niet 100 fit. Dat, ik denk dat het nee, vergaal toch niet terug, vergaan. Vergaan geschrokken is van Van der Vaart... zoals hij tegen België speelde. En, van de, en hij wil aanvallend voetbal spelen. En dat wil hij alleen met 100 fitte spelers. En Van der Vaart, ja, die kan dat toch niet meer allemaal belopen. En misschien ja, over twee jaar het, zeker niet ja, meer. Ik die. vind dat het allemaal heel snel gezegd wordt. Hoor. Want als hij straks bij HSV de drie inlegt en van voor naar achteren rent... en gewoon de beste speler daar is... tuurlijk wordt hij dan geselecteerd. Maar hij is de spelmaker van HSV. Ja, en die hebben we al in Wesley Snijder. En daarnaast moet je iemand hebben die naar voren en achter rent de hele tijd. Dat ja, doet ja, We hebben die in Westie Snijder, maar uh, bedoel, hij selecteert meer mensen dan elf. Uh, ja. En er zal ook een, uh, een vervanger voor Westie Snijder op de bank moeten zitten. Dus we het we gaan dat we, toch zijn. Ja, we moeten het ja. afronden, want ja, we hebben nog, uh, maar, nog 45 seconden. Ik weet niet nog één andere duel wilde ik er even uithalen. Uh, kort, België-Kroatië. Wie van jullie heeft het gezien? Nee, 1-1. Uh, ik, ik heb ze de schakeling. Ik blijf gewoon bij België hangen. Wat een team is dat, zeg. Heb je de samenvatting ook niet gezien? Maar wel weer twee punten verloren. Natuurlijk. Ja, dat wel. Maar ze speelden een geweldige wedstrijd. Als jullie de kans hebben om de samenvatting nog terug te kijken... dan uh, kan ik dat uh, zeer adviseren. 1-1 werd het tegen uh, Kroatië dus thuis. Uh, ik zit in een moeilijke pool trouwens met uh, Servië volgens mij ook nog. Schotland beetje. Ja En, uh, en ja. In Wales. En Wales ook nog. Ja, die wonnen ze. Zo. Goed, zometeen uh, na het internationaal van vijf uh, uur. Dan praten we uitgebreid door met heel veel andere onderwerpen. Graag tot zo. En dan langs de lijn op één. Morgenmiddag, kwart over twaalf, Govert van Brakel met de perstribune. Hallo. Hallo, Frank. De gast, de koning van de ochtendradio. Even. Ja, Frank, goeiemorgen. Radio-dj Edwin ja. Evers. Goeiemorgen. Over het geheim van een gezellig programma. Christina ah. Aguilera En ajax damesvoetbalmanager Marleen Molenaar over voetballende vrouwen. Waarom zou een meisje nou niet iets met een bal kunnen en een, een jongen wel? Verder veel verkiezingsbeelden in Cassie kijken en de vliegende kiep gaat langs bij Ajax.